Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Marielle Hageman met het NOS-journaal. Opnieuw wordt een groep Haitiaanse adoptiekinderen versneld tot Nederland toegelaten. Gisteren kregen 56 kinderen van minister Heersbal in toestemming om naar Nederland te komen. Vandaag gaat het om een groep van 44. Voor de tweede groep moet de Haitiaanse rechter eigenlijk nog toestemming geven. Maar na de zware aardbeving is dat niet meer nodig, vindt Heers Balin. De kinderen hoeven niet te wachten op hun reispapieren om naar Nederland te kunnen komen. In Zaandam is een binnenvaartschip tegen een huis gevaren. De bewoners waren thuis, maar bleven ongedeerd. Het lege schip moest een bocht nemen, maar voer om nog onbekende reden rechtdoor tegen de woning aan. Muren en kozijnen zijn flink beschadigd. De gemeente Zaandam bekijkt of het huis nog wel bewoonbaar is. Het gezin is voorlopig ergens anders ondergebracht. Landelijke kopstukken van vier politieke partijen geven vandaag het startzijn voor hun campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het CDA deed dat in Den Bosch, waar premier Balkenende op het kerkplein op een toeter drukte. De PvdA is in Amsterdam bijeen. Straatvoetballers gaven op een kruifkoort een demonstratie. En Wouter Bos hield een toespraak. GroenLinks zet in op meer dan 100 wethouders en nog meer stemmen voor de partij. Dat zijn fractievoorzitter Halsema bij de aftrap in Utrecht. Ook D66 begint vandaag met een campagne. In het Tweede Kamergebouw zijn de hele middag activiteiten. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 3 maart.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 Lekker begin van de derde relatie van Stamford op zaterdag bij van Stamford. Lokale omroep voor Stamford en Delft 11 met 24 uur per dag muziek en informatie. Ja, toch? Jazeker. Door de Christine Aguilera trouwens en de Candyman.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 zo blijf je maar doorleren, zal zo blijf je maar doorleren. een nummer uit in Creek. <tries>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 Dus ook daar komt een einde aan. Ja, Jan Lammers Lammers hadden vorige, ja, vorige week, al... week al een einde. Die was vorige week ook al uit, oh. uitgevallen. Zonde, hè? Dus we hebben nog, volgens mij nog één koronel rondrijden in een, in een buggy. En uh, hopelijk dat hij de finish uh, ook gaat halen van deze Monster Rally. Oké, okay. weet je wie je altijd uh, tevreden moet houden bij de omroep? Vertel. De penningmeester. Ja. Ja, want als je geen penning krijgt, dan uh, kan je niks meer doen En deze hè? zit er ook echt op, hè? Ja, daarom. Nou, speciaal voor Ivo dan de volgende plaat. Alicia Dixon is hier. Nou moet het wel goed komen, toch? Ja, nou. Nou, we hopen het maar. Driving down the road, I get the feeling that I should have been home yesterday Yesterday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 Aan te gaan. Ferrari is een wereldberoemteam. we moeten winnen. Dus ik kan niet wachten tot het weer begint. Nou, zullen we maar een plaatje draaien dan voor Jumi. Doe we! Ja, de Commissar. Hier is Focal! Herr Kommissar, auch wenn sie ander Meinung sind Der Schnee, auf dem wir alle Talplatz fahren jedes Kind jetzt das Kinder Ook op internet, internet. internet. ww.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 zo. Mm -hmm. Amoa schoot via de buitenkant van de paal naast het doel. Tien minuten later kwamen Les Élevants via een vrije trap... na een overtreding van Erik Addo van Rode JC op Drogba in Veilige Haven. Tienier zag Ghana's goalie Richard Kingston te ver voor zijn doel staan. De speler van het Franse Valitien krulde van grote afstand prachtig binnen 2-0.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 Even kijken of jij mee mag doen. Uh, pa, pa, pa, pa, pa. Dit zoeken we op. Doe jij wel eens mee aan de Toto? Ik zou je even helpen. Dit volgens mij is de Toto. <laughs> ja, dat <laughs> sowieso. Met. En wat had je het net over? Het nummer? Je had het Nam net Africa. over. En nou, heel goed. Nou, je bent weer geslaagd. Ik hoor blijven. I hear the drums echo in tonight. And cheers only whispers of some quiet conversation.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 Oké, okay, zometeen Joven S, de ja. eindstand van het uh, schoolbasketball. Dan gaan ze even bellen. Maar hier is nog eventjes een uh, lekker plaatje. Wat dacht je van deze? Van Rowan Hersen. Ik bent ook helemaal niet. klestie van gedoe. Verust in wachten op de dag. Dat heel Holland-Lemburgs Oh, Ik heb niet aan zijn lange leven gewaakt. Vandaag in mijn school. Waar ik voor maar waar ik nooit kreeg. Was het duur of te vroeg of te laat om mee? We op succes en op die mooie Dag Kark in de zon en in de zee op het word ik weer, hebben, rond en gevierd, Maar ten nauw toe heb ik al niet meer. Het is een kwestie van gedomp. En zo zoveel energie. En als er iemand in me kent, zeg ik nou wie. Soms heb ik het dood, dat ik hem door al dat keer. En met een fietsgeest, ik zou dit niet laatst willen leren. Of ik hem door het echte leven verkeerd. En een dag, dan loop ik door Maastricht, dan zit hem in zijn denk ik en dat gezicht. Dan loop ik over stroo, meer weer dan gerend, door het in beroemde. stay locked and Do the wang Do the wang Do the wang Do the wang I want you Come back Leuk dat Raymond van Barneveld ook een bandje heeft opgericht. En het luistert naar de naam? Darts. Come back my love. Do love, love, so well. love so uh, Mooi, <tied> gouden so <laughs> <back my> <laughs> ja. uit de jaren man, man. 90. ja.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 zk.nl En wie ja, ja. weet, misschien kom je ook nog wel een uh, dammer tegen of zo. Een Amsterdamsdamhert? Een Amsterdamshert. Ja, oké. Ik ben ik ooit heb te bedromen Ik op jouw liefde elke nacht slaap jij naast mij ja. Maar ik ben bang voor elke okay. dag ja. die nog niet komen Het 从莫要见 Nou, Jan van kunnen we helaas niet meer bereiken in de Corver Sporthal. Dus uh, de einduitslag van het schoolbasketbal. Toen ik nou, houdt u even van ons te goed. In ieder geval hebben de, de, de jonge mannen van de oranje school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 Zullen we er even een paar laten horen? Moet, oh, jij, prima. Ja, ja, moet ik even kijken van uh, waar ze staan is zo? Ja, is goed. Ja, nou, we laten het gewoon even horen. ZFM. Iraq and its leaders must be held liable for these crimes of abuse and destruction. ZFM. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal skatraketten. Al twintig jaar. K, ja. touch this. Oh. Why. Why? Sorry, ik the music. Dit is twintig jaar ZFM. Wow, dat klinkt mooi, uh, Ander. Ja. Ja, zeker. Nou, dan gaan we er toch nog eentje. Ja, mee. heb je er nog eentje? Dan moet ik even... CFM. Ja, CFM. Al 20 al jaar live in Zandvoort. En jij bent erbij. Tenminste, dat wordt de komende maanden het geluid van CFM. Uh, 20 jaar live. Ja. Is dat mooi of mooi? Dat hoop ik tenminste. Dat dacht ik wel. Ja. Heb je er nog eentje? CFM. In 2010. Al 20 jaar. Een zee van muziek. En een golf van informatie. Zie FM. Helemaal super. En de rest blijft een verrassing. Maar de blest... er komt nog veel ja, meer de, aan. De, er komt veel meer aan. Andor, dankjewel. Ja. En dit was het uh, einde van Soft op zaterdag. Zometeen uh, de heren uh, van uh, Entertainment for You. Tussen 5 en 7 uur. En Albert Jan en ik zijn er volgende week weer. En ander. Uh, ik niet. Wanneer ben jij er weer trouwens? Daar zijn we nog niet over gestart. Oké, okay, ja, nee. nou ja, dan moet je bij info zijn hè, ja, tegenwoordig. Voorheen ging ik erover, maar ik heb er niks meer aan moeten zeggen. <laughs> dat is, is helaas. Ja. <laughs> Vandaar dat je die me zo vaak meer spreekt natuurlijk. Nee, daarom, daarom, daarom, daarom, daarom. Nou, we horen u wel weer op de radio. Dankjewel in ieder geval. Mooi op Het geluid van CFM in 2010.